De stroomstoring in Rotterdam-Noord is voorbij. Zo'n 800 huishoudens kwamen gisteren zonder elektriciteit te zitten... door een brand in een transformatorhuisje in de wijk Hillegersberg. Gisteravond hadden de meeste huizen weer stroom, maar 100 huishoudens nog niet. Die zijn vannacht ook aangesloten op noodstroom. Ze hebben meer dan 14 uur zonder elektriciteit gezeten. Bij een ongeluk met een luchtballon in Nieuw-Zeeland zijn 11 mensen om het leven gekomen... De ballon stortte neer nadat hij een elektriciteitskabel had geraakt. Getuigen zeggen dat ze metershoge vlammen uit de mand zagen komen... en dat sommige passagiers in paniek eruit sprongen. Het ongeluk gebeurde op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. De dood van twintig christenen gisteren in het noorden van Nigeria... is het werk van Boko Haram. De islamitische terreurgroep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Gewapende mannen openden het vuur tijdens een rouwbijeenkomst... waar de vijf christenen werden herdacht die donderdag in een kerk waren doodgeschoten. Ook die aanslag is door Boko Haram opgeëist. In Libië beginnen vandaag de scholen weer. De meeste sloten hun deuren tijdens de opstand tegen kolonel Gaddafi. Veel gebouwen zijn door de strijd beschadigd. Met geld van onder meer UNICEF en de EU is de schade hersteld. Ook zijn 27 miljoen schoolboeken, die volstonden met propaganda van Gaddafi, vervangen.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 IHK werkt samen met ondernemers aan een perfect verzekerde toekomst. Meer weten? Ga naar ihk.nl samen. En kijk wat IHK voor uw bedrijf kan doen. Artikel 18 of the Geneva Convention. Hospitals, organized to give care in times of conflict... to the wounded and sick, the infirm and maternity cases... may in no circumstances be the object of attack...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 NACHTVLUCHTEN Nora Romanesco Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending deze week... met de welluidende titel Nachtvluchten Winterkost. De donkere dagen van januari, lange rusteloze nachten in geborgenheid of eenzaamheid. De dagen echter alweer lengend. Daadkrachtig of schoorvoetend onderweg in het nieuwe jaar... Tijden van verandering, bezinning, avontuur, reflectie en soms ook afscheid. In deze verrijkende, maar ook duistere tijd... gaan wij op zoek naar verlichting en inzicht. Onze derde winterkostganger is Berry Holslag. Baby Berry zag op 7 maart 1965 het levenslicht in Utrecht. Na de MAVO volgde hij een horecaopleiding en later een zorgopleiding trad in dienst bij zorginstelling Kordaan... en werkte zich op van begeleider tot hoofdcommunicatie. Halverwege de jaren negentig gooide hij het over een hele andere boeg... en werd de drijvende kracht achter De Belevenis. Een reizend uitgaanscentrum voor mensen met een meervoudige beperking... en diep dementerende ouderen. Tevens schrijft deze getalenteerde communicator teksten... voor bekende artiesten en maakt samen met Hans Dekker al meer dan tien jaar... De sketches Ons kent ons van het tv-programma Man bij het hond. Tijd voor een gesprek met een traan en een lach. Welkom Barry Holtzlag. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat was een mooie intro. Ja? Dank je wel. Dat, dat is misschien wel een compliment van iemand... die zelf veelvuldig de pennevruchten uh, het land door doet reizen. Ik vind het mooi om te horen, ja. ja. En in hoeverre kun jij je bijvoorbeeld vinden in, laten we zeggen... Uh, het eerste gedeelte van de introductie, dus, dus deze donkere tijden... rusteloze nachten, donkere dagen, geborgen of eenzaam? Nou, de, de laatste maanden van het, uh, van het jaar 2011 die waren, waren bijzonder. Daar kan ik me wel in vinden. Ja, ja. In welk opzicht bijzonder? Uh, de, de laatste dagen van, van uh, december ben ik bij mijn oma geweest... en die, die lag te hemelen op een hele bijzondere manier. En dat deed ze drie weken lang... Dus ze nam daar enorm de tijd voor en uh, het contact wat we hadden in die weken uh, was, was heel uniek, heel bijzonder. Denk jij dat, dat, dat zij heeft kunnen kiezen voor dat feit dat ze daar enorm de tijd voor nam? Ik denk het wel. Ja, het was een heel slim mensje en ze beheerste en, en, en wilde ook alles regisseren. Dat, dat, dat deed ze goed, ja. Mooi. Ja. En jij hebt bij haar gewaakt? Of, of hoe, hoe, hoe was dat contact dan? Hoe? Nou, de hele familie die waakte wel bij, bij haar. Maar er waren momenten van contact waarin, ja, een, een, een simpel verhaal... Uh, een hapje appelmoes voor oma, waarin ze uh, nauwelijks nog sprak... alleen maar de ogen opendeed en dan zei van... ja, met die ogen zei van, ik wil nog wel een hapje. En af en toe uh, ook enorm veel lol blazen in het rietje, waarmee ze een tuitbeker... daar kon ze nog uit drinken. En op een gegeven moment kwam ze erachter dat als je, als je aan het blazen was... dat je dan dat geluidje produceerde. En dan moest ze zelf enorm om lachen, en ik ook. En verder waren er geen gesprekken, maar dat vond ik heel erg mooi. En in welk opzicht heb je dan het gevoel dat het ook inhoudelijk goed is geweest? Wanneer die gesprekken niet gevoerd konden worden, hoe weet je dan innerlijk dat het klopt, of dat het goed zit... of, of dat je ook geen verhalen meer nodig hebt? Het is een kwestie van, van kijken. Zonder nou heel zwaar te gaan doen... maar dat is wel mijn, mijn, uh, mijn leven ook geweest... de afgelopen jaren met de belevenis. Ook die mensen hadden moeite met communiceren. En uh, ja, dan is het heel erg mooi om te kijken naar iemand... en heel goed aan, aan de mimiek af te lezen van wat... Hoe gaat het met je? Uh, ben je blij? Ben je verdrietig? Voel je pijn? Of, uh... ja, dat vind ik bijzonder. En dat deden we ook bij diep dementerende ouderen... en ernstig meervoudige handicapten. Is, is, is kijken, is dat genoeg? Of moet je ook proberen te voelen, te ruiken? Vast te pakken... Ja, je moet je voorstellen dat heel veel mensen uh, die in die belevenis kwamen... dat waren mensen met, met uh, een, een ernstige beperking, diep dementerende ouderen... maar die hadden uh, grote problemen op, op het gebied van communicatie. En wat wij dan deden is, is heel basaal dingen aanreiken... op het gebied van horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Ja, dus wel alle zintuigelijke. Die proberen mogelijkheden we daar te stimuleren, te stimuleren. Maar dan heb je niet echt gesprekken nodig. Want dat communiceren doe je ook met je handen, doe je ook met uh, ja, inderdaad, met geuren. En, en, en kijken wat dan ogen doen op zo'n moment, of een neus. Of, uh, of dat er een kleine glimlach op een, op een gezicht uh, verschijnt. Ja. En vervolgens uh, is oma definitief gaan hemelen. En naar de eeuwige jachtvelden vertrokken, neem ik aan. Want ze ja. deed er drie weken over, maar dat betekent ja. dus dat het eindig was, letterlijk en figuurlijk. Ja. Hoe, hoe, hoe ga jij om met afscheid in zijn algemeenheid? Want het lijkt me best wel pittig om het, het te, moeten, te moeten doen. Daar waar anderen in, in feestelijkheden um, verdronken zijn. Ik, ik, ik vond het bijzonder, omdat, ja, hoe, gek je, hoe gek het ook is, je ziet je familie weer. Iedereen zit daar weer omheen. Je ontmoet je nichtje, je ontmoet uh, tante nog eens. En iedereen die komt er langzamerhand weer, weer bij elkaar. Um, ik heb mijn oma niet zo vreselijk goed gekend. Maar ik vond juist die, die laatste momenten vond ik heel erg bijzonder. En ja, wat, wat, wat wel sneu is natuurlijk... is dat mijn moeder, die heeft ruim twintig jaar uh, naast mijn oma gewoond. Die is 73. Mijn oma was 93. Dus een vorm van mantelzorg en liefde tussen die twee. Want die... Die waren beurtjes. Dus uh, het feit dat oma ging was natuurlijk een enorm uh, gat voor, voor moeder. Was en, en is, is en blijft. nog steeds. Ja. Ja. Ja. In wat voor gezin ben jij geboren? Want je zegt, ik, ik zie mijn familie niet zo vaak. Uh, wel de gezinsleden of daar ook niet zoveel contact mee? Uh, steeds meer, ja. Gelukkig. Hoe, zit, ja. Ja. <laughs> Hoe ziet het gezin eruit? Waarin ben jij uh, opgegroeid? Zou maar zeggen. Wat voor soort gezin? Um, een vrij hecht gezin. Vader zat uh, behoorlijk in de zorg, dus dat heeft hij ook wel doorgegeven dat stokje. Um, ja, huiselijk, warm. Uh, uh, twee broers: een kleine boertje Marco en een hele grote broer Hans. En um, ja, een lieve moeder. En een, een warm gezin, ik kan, ik kan er niks anders van maken. En maar het, het is wel bijzonder dat je dan zegt... we hebben nu weer steeds meer contact, gelukkig. Hoe is het dan van een warm gezin geworden... tot een gezin waar het contact een beetje uh, van voorbijgaande aard werd? Nou, we woonden ook al ver uit elkaar. Uh, moeder ging in Doetinchem wonen. Op een gegeven moment is er, is er een, een scheiding gekomen tussen mijn ouders. Dus moeder ging naar Doetinchem. Uh, broer Hans die ging naar Texel... Uh, ik ging zelf naar Egmond aan zee. en boertje woonde ergens in, in Woerden en, en uh, Leusden en Amersfoort. En, en daartussen zwerfde iedereen een beetje. Dus dat was een beetje uit elkaar. En toch was iedereen ook bezig met die carrière. Um, iedereen iedereen uh, werkte hard, nog steeds. En, en ja, dat maakt dat je elkaar wat minder ziet. Maar in het hart zijn ze altijd wel bij je. Ja, tuurlijk, ja. ja. Wat voor jongetje was jij, Barry Holtzlach? Wat voor klein manneke was jij? Of zou ik dan bijna je moeder moeten bellen om dat te vragen? Dan komt ze met heel veel anekdotes van... weet je nog, dat je, dat je een gat in je broek knipte... En, en dat soort verhalen komen... of dat je de spin uh, aan oma gaf. En, en, nou, dat soort verhalen komen er dan. Wat ik was, was een, een redelijk stoer jochie... wat heel graag later bij het toneel wilde of... Uh, ja, ik droomde van, van, van schrijven, van film, van alles wat maar beroemd was. En ik, uh, ik liep ook achter artiesten aan. Ik weet nog dat ik heel graag van Mout en McNeil ooit een handtekening wou. Ja, <laughs> en uh, ja, ik ik ik Heb die uiteindelijk dat. weten te achterhalen, die uh, Ja, ik die heb die handtekeningen ja? nog steeds. Ja, ja, ja je hebt ze ja, ook ja. nog steeds. Ja, ja. Van wie heb je er nog meer uh, eentje weten te scoren? Uh, van Herman van Veen. Dat is ook altijd een, uh, ja, een pracht mens. En, en op het moment dat ik naar, naar uh, carreto ga... en ik zie Van Veen, dan, dan is het genieten. Nou, ja. dus dat wou ik heel erg graag. En toen zei ik tegen mijn ouders op een gegeven moment... Van, ik wil naar het conservatorium of naar de toneelschool. En toen was toch een beetje het advies van... dat kun je wel willen, maar als je mensen wil vermaken... dan kun je misschien beter uh, ober worden. Dan sta je aan tafel en dan kun je ook leuke dingen doen... Maar dan verdien je in ieder geval geld. Wat een bijzondere invalshoek. Ja, ja. Maar dat pikte je ook in die tijd. Want je dacht van ja, inderdaad valt geen droog brood mee te verdienen. En dus doe je dat. Heb je daar spijt van dat je dat toegepikt gepikt hebt? Dat je niet meteen het, het, het vak bent ingegaan, gerold, gestapt, gevrongen? Nee, helemaal niet. Linksom of rechtsom? Nee, niet. Want in die horeca heb ik dingen geleerd... Of ik dacht van, of, die, die ik mijn leven lang gebruikt heb. Toen ik de belevenis startte wist ik wat gastvrijheid was. Even voor de duidelijkheid, de belevenis is dat reizende project door Nederland... waar diep dementerende ouderen en mensen met een meervoudige handicap... een dag kunnen beleven ja, ja. En, en vermaakt kunnen worden... En, en heel intens met die vijf zintuigen eigenlijk uh, kunnen voelen. En met beleven. allemaal themawerelden, onderwaterwereld, ja. een oosterse wereld, een winterwereld... en. Met uh, waterbedden. Uh, het meest herkenbaar is natuurlijk zo'n ballenbak... die je ook bij de Ikea hebt. Dat is een vorm van snoezelen, noemen we dat. En Maar hier bleef nog veel verder. Ja, en ballenbakken Als... zijn ook op zwembaden te vinden. Ja. Die gekleurde ballen bedoel je? Ik ja, heb geen kinderen. Dus die gekleurde ik balletjes even... waar, waar kinderen ja. wel eens in liggen. Maar dat is een vorm van snoezelen. Dus voelen om je heen. Uh, dingetjes pakken. Uh, ruiken. En, en ja, Eigenlijk heel basaal. En wat heb je dan... Aan die tafels in de horeca geleerd waarvan je later dacht: ah, dat, op die manier kan ik dat toepassen. Gastvrijheid of met mensen omgaan, maar ook andere dingen van, laten we zeggen, wat, wat intenser. Nou, die gastvrijheid is heel erg belangrijk, omdat ik heb daar geleerd om, om, om te beginnen alleen al u te zeggen tegen mensen die binnenkwamen. Oh, daar hebben wij het helemaal niet over gehad. Of ik u of jij mag zeggen tegen jou. Ik zeg namelijk. Vrijwel altijd automatisch je en je. Uh, u mag jij zeggen. Echt waar, gelukkig maar. Jij mag ook jij zeggen hoor. Oké. Okay. Ja. Um, maar ja, dat, vind je dat een belangrijk uitgangspunt in de Ik vind dat een heel belangrijk aspect. Omdat het begint in de zorg namelijk met uh, uh, respect te hebben voor mensen. Ik weet nog dat ik mijn eerste baan kreeg in een dagverblijf voor ouderen. En er kwamen mensen van een jaar of zestig. En die kwamen binnen. En die werden gelijk weer met: uh, hoe gaat het nou met jou door een kind van 17, 18 jaar? En toen dacht ik: van wat is er mis? Wat, wat is daar nou misgegaan? Is het, is het feit dat je direct al je roept? Komt het voort uit het feit dat iemand een verstandelijke beperking heeft? Of dat hij dementeert, of dat hij oud is? Of hoe komt het nou dat dat respect uh, langs hand. Uh, uh, dan zoek raakt op een of andere manier. Ik heb heel snel het gevoel dat wanneer je u zegt... dat dat niet zozeer synoniem is aan het tonen van respect. Want respect tonen kun je volgens mij ook doen in de manier van de omgang. En het u, dat voor mij vormt het eigenlijk meteen een soort afstand. Terwijl ik heel erg vanuit de empathie iemand zou willen bereiken. Maar jij komt binnen... Uh, in een uh, zorgvoorziening. Stel nu dat jij later naar, naar het verzorgingshuis toe gaat. Zit er dik in. En dan komt een kleine uh, kleuter naar je toe... Van, van een jaar of 16, 17, en zegt... Hoe gaat het nou met jou? En dat is zo kleinerend en zo verkeerd... Uh, dat ik dacht van... van het geeft heel veel mensen in die zorg... eerst maar zijn opleiding in de horeca. Laat ze aan, dat, uh, aan, aan die tafel staan. En vervolgens ze dan door naar een, een zorginstelling. En door deze dingen die jij dus in een eerdere beroepsuitoefening als ervaring hebt opgedaan, heb je je dus eigenlijk veel beter een beeld kunnen vormen van hoe dat moet. En is dat ook geweest waarom je zo snel gegroeid bent? Van begeleider naar chef chefcommunicatie? Chefcommunicatie, ja. ja. Ik Noemt heb heel veel dingen gedaan. Ja, ik, ik heb een bakkerij gehad in die zorg. Ik, uh, ik heb een timmerwerkplaats opgezet. Uiteindelijk ook begeleid werken gedaan. Arbeidsintegratieprojecten. En toen uiteindelijk communicatie. En uiteindelijk de, de eigen stichting begonnen met de belevenis. Ja. Wist jij als kind, even los van het feit dat je in eerste instantie de artiestenwereld in wilde. Maar wist jij als kind ook hoe creatief jouw geest eigenlijk was? Had je dat toen al in de gaten? Want de veelheid aan, aan uh, kwaliteiten en, en talenten die je nu opnoemt, dat is nogal wat. Heb je dat als kind? Voel je dat? Um weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat het altijd een uitdaging was. En op een gegeven moment kwam ik erachter van... ik moet niet zelf gaan zingen of ik moet niet zelf nu uh, gaan spelen. En ik, met gemak uh, deed ik vroeger tijdens een bingo-avondje op de camping... Als, uh, als, als er wat gezongen moest worden voor een prijs... dan ging ik het decor of het podium op. En dan ging ik een heel, heel lullig liedje zingen van vader Abraham zonder enige seren. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik ben goed, weet je, dat wil ik wel door. En um, uiteindelijk heb ik ook audities gedaan... dat ik, dat ik moest dansen en moest, moest zingen. En op een gegeven moment na vijf keer afgewezen worden... kom je er dan wel achter van, dat moet je niet meer doen. In uitvoerende zin niet? Uitvoerende zin moet je niet Maar daarnaast doen. leek er wel heel veel te borrelen dus. Ja, het schrijven. Ja. Ja. En, en het maken en het creëren. En, en um, ja, toen uiteindelijk ook besloten om... Naar wat musicals en naar wat, wat theaterstukken uh, uh, te kiezen. Ook voor de Mediaacademie in Hilversum. En daar televisie, uh, scenario's schrijven, televisie te gaan, uh, gaan doen. Aan de Mediaacademie. En dat, dat hele creatieve van, van het schrijven, het bedenken... Uh, ook het, het, het, het daaraan schaven, denk ik althans, hè, in de loop van de tijd. Heb je dat van je vader of van je moeder? Of is het een combinatie van die, van die twee genetische... Ik uh, denk van beide. Mijn moeder die was vroeger heel goed op haar gitaar. En, en speelde vroeger met mijn vader in gita-mondes. Een gitaar- en mondharmonica-band. En vader was uh, min of meer een soort van neerlandicus. Dat was hij niet. Maar je moest niet proberen iets verkeerd te schrijven of te zeggen. En als je het te ingewikkeld maakte, dan, dan zei hij altijd... wat een gelul, wat een gelul. En toen ik uh, uh, communicatiemedewerker was... Uh, nam ik altijd de jaarverslagen verslagen mee naar huis. En dan ging hij altijd met een pendel heen. En dan zei hij, dit is geloof, dat is gelul. En dit moet eruit, en dat moet eruit. En dan zei hij, van wat bedoel je hier nou mee te zeggen? Dan, dan had ik een hele mooie zin van een gedifferentieerd aanbod in de zorg. En dan zei geloof, je kunt dat ook zeggen, verschillende vormen van zorg. Dus hij maakt het makkelijk. En tegelijkertijd was hij enorm aan het, aan het pushen op... Ja, Nederlands gebruik je taal goed. Leeft hij nog? Nee, niet meer. Zeven nee. jaar geleden is hij uh, gestorven. Dan is hij ook niet echt oud geworden, want jouw moeder is 73... tenzij hij veel ouder was dan je moeder. Ja, hij was... Uh, 66. Nee, dat vind ik niet oud. Nee. Toch? Nee. nee. Denk je daar wel eens aan, zelf? Aan, aan, aan... Goh, dat is dan maar 66. Hoe lang heb ik dan nu zelf nog te gaan? Je bent geboren in 19? 65? 65, ja. ja. Ik denk dat iedereen er wel eens aan denkt. Ja, nou. Maar er zijn ook wel momenten dat ik denk van... Uh, ik hoop dat ik niet zo oud word. Weet je, ik rook mijn sigaret nog steeds. En soms denk ik ook van... Is het, is het nou een voordeel om, om in deze wereld 90 te worden of 100 te worden? Je hoopt dat je niet zo oud wordt dus. Want wat zijn dan de nadelen in jouw optiek in deze wereld? Klinkt nogal algemeen. Um, nou, dat heeft met name te maken met. Dan, dan grijp ik weer terug naar die belevenis. Ik vind dat je in dit land, wanneer je oud wordt, ziek wordt. of aangewijs bent op zorg. dat je, dat je uh, afhankelijk bent, ontzettend afhankelijk van de goodwill van mensen, van. Hoeveel heeft men nog over? Je ziet nu al de pensioenen die, uh, die enorm naar beneden kelderen. Uh, persoonsgebonden budgetten die langzamerhand uh, verdwijnen. Uh, dus de zorg wordt alleen maar minder. En er is op een of andere manier, en daar heb ik jarenlang tegen geageerd. een cultuur in Nederland dat op het moment dat je ouder wordt. Uh, zorg nodig hebt. Dat dan, dan ben je niet meer aantrekkelijk voor deze maatschappij. En noem alleen maar het cultuuraanbod. Jij bent uh, 70, je gaat een, een, een verzorgingstehuis in. En vanaf dat moment ben je afhankelijk van Kees en Piet met een uh, mondharmonica. Ja, en, en je bent dan ook afhankelijk van Omroep Max. Want we zitten hier op Radio 1 met Nachtvluchten van Omroep Max. Ja. En toch wel eventjes een initiatief uh, om die doelgroep die jij nu omschrijft... in ieder geval uh, te, te bedienen. Ja. Dat ja. dan weer wel, ja. Maar dus eigenlijk zeg je... Niet zozeer van ik vind het leven niet leuk genoeg om oud te worden, maar je zegt stel dat iemand mijn achterwerk moet afvegen, dan zie ik daar hier in Nederland in de nabije toekomst te weinig mogelijkheden voor, dus dan hoeft het voor mij niet meer. Als je het hebt over zorg, een heel goed voorbeeld daarvan is een, een uh, dagma uit een, <lacht> een, een, een 24-uursluie die uitgevonden is. Dat betekent, ik geef het voorbeeld heel vaak, maar ik, ik vind het typerend voor de zorg zoals die nu wordt gemanaged in Nederland. Je krijgt een 24 uur sluier om, omdat je dan op gezette tijden... volgens het managementboekje verschoond kan worden. Dus dat betekent om één uur, om drie uur en nou, even wat later. Maar er zijn ook mensen die krijgen een 24 uur sluier om. Je bent gewoon zindelijk, kan gewoon naar het toilet. Alleen je hebt die hulp nodig bij het toilet. Maar als dat niet binnen het schema past, dan poep of pis je maar gewoon in je boek. En dan, uh, uh, dan doe je het maar in je luier. Dat, dat zijn voorbeelden van de dag die nog steeds gebeuren. En hoe, hoe denk jij dat dat in de toekomst nog opgelost kan worden? Of denk je dat het alleen nog maar verder bergafwaarts gaat... en dat dat puur en alleen een financiële kwestie is? Ik denk dat je goed voor je burgers moet zorgen. En ik, ik vind met name als iemand oud wordt... Dat het, uh, dat het eigenlijk een feestje zou moeten worden. Snap je wat ik bedoel? Je, het, het is zo'n rare levensloop. Je wordt geboren, je gaat toe naar een piek en dan langzamerhand uh, ga je weer terug naar nul op een of andere manier. En dat mag zo zijn, maar zorg er dan voor dat die omstandigheden... Uh, daarbuiten, dat die mooi zijn. En uh, zonder weer heel uh, erg de emotie in te duiken. Maar uh, als voorbeeld, uh, kijk eens naar, naar uh, kamers in verzorgingshuizen... of in ziekenhuizen waar mensen sterven. Dat is vaak het kamertje met een plastic bloemmandje... En een paar, een paar gedroogde bloemetjes erin. En wel of geen gordijntjes voor de ramen. Maar het is echt het naaste kamertje wat er is. En als ik ooit nog een keertje een project zou mogen doen... dan zou ik gaan voor het laatste kamertje. De, dus een plek, de mooiste plek in het verzorgingshuis... of verpleeghuis of ziekenhuis, waar je naartoe gaat. En op het moment dat je daar naartoe gaat, is het natuurlijk niet leuk. Maar wel dat je denkt, wow, waar kom ik nu? En er staat niet één bed, nee, er staan er twee. Want er is ook nog iemand die voor, voor jou wil zorgen. En misschien wel bij wil slapen, s'nachts. En je kan je eigen muziek horen. En er staat een koelkastje met wat te drinken. En je kan nog wat ruiken ook, want er is ook nog een geurdingetje. Of um, mooie projecties van foto's van vroeger nog eventjes op de wand. Misschien maak, nog wel even dat het nou het tomatorekje aan de muur... wat uit jouw jeugd was, of zo. Ja, bijvoorbeeld. <lacht> ja. ja. Nee, ik, ja, ik blijf het een raar systeem vinden dat, dat er zo gedacht wordt. Maar on ontbreekt het ons dan aan de creativiteit om dit soort dingen op poten te zetten zoals jij het nu omschrijft? Of ontbreekt het ons louter en alleen aan voldoende mensen en voldoende geld? Ja, maar dan kiezen, hoe zet je je geld dan in? We weten toch al honderd jaar dat deze generatie ouder wordt? Dat... Daarvoor kun je kiezen. Dus als je het hebt over, over ouderenzorg of over zorg in zijn algemeenheid. dan denken we op het moment dat iemand zorg nodig heeft. dan. Ik noem het altijd een apencultuur. Jij klimt in een boom. omdat de ander niet in die boom kan klimmen. En die ander die staat daar beneden te wachten. te bedelen om zijn banaantje. Een aapje klimt in de boom. die breekt een klein stukje af en gooit wat naar beneden toe. En die zegt: van Voldoende gedaan voor je. want jij bent niet die boom ingeklommen. Misschien een raar voorbeeld, maar wat ik probeer te zeggen van iedereen denkt het kost uh, ons al genoeg. En dat, die, die hele gedachtegang klopt niet. Dus het kost ons al genoeg en daardoor kan iemand niet meer aanspraak maken op cultuur. Uh, uh, lekker een dagje weg. Nee, dan is men aangewezen op de zonnebloem. Meestal en, en e nadelen van de zonnebloem. Nee, helemaal helemaal maar, niet. Ja, helemaal het is te niet. weinig natuurlijk. Nee, wij kunnen overal naartoe. We kunnen naar het theater, we kunnen naar het zwembad... We kunnen, we kunnen voetballen, we kunnen alles doen. Alleen, zo gauw je wat ouder wordt... dan behoor je niet meer tot die doelgroepen... en dan zoek je het maar uit. En dus, Barry Holtzlag... jij wilt zeker geen 80 of 90 worden. Als ik tenzij, heel erg, je... tenzij ik ontzettend gezond ben... en ja. niet afhankelijk ben van, die, van, van de zorg. Ja, je hebt er weinig vertrouwen in ook, hè? In dat dat nog goed komt, heb ik het idee. Ja, dat denk ik niet. Ik denk wel dat er op een gegeven moment... een omslagpunt moet komen. Omdat je met de vergrijzing... Uh, uh, uiteindelijk een, een hele grote doelgroep ouderen hebt. Uh, krijgt, want die groeit alleen nog maar. Hè. En uh, ja, duizenden, zo niet honderdduizenden... dementerende ouderen in de toekomst. En ook ouderen. En is, is, is het zo dat jij door het gebrek van de goede zorg... op het idee bent gekomen ook... Om... Dat, dat idee van de belevenis op poten te zetten? Uh, ja, onder andere. Wat zijn de andere redenen geweest om het op poten te zetten? Uh, de andere reden was... Nou, onder andere mijn dochter, die moet ik noemen in dit verhaal. En soms dan noem ik dat te vaak. En soms zeggen mensen van, hou er nou maar eens over op. Maar nu dat weten was het wel. we het wel. Nu weten we het wel, dan nou moet je ermee stoppen. Maar ik heb... In, in een notendop een, een dochter gekregen, Alma's. En zij stierf na een week. En min of meer als monument hebben we toen gezegd: van we willen iets voor haar doen. En zij was ernstig meervoudig gehandicapt. Uh, en toen hebben we besloten destijds om iets te gaan doen. Um, ja, een monument op te richten voor, voor mijn dochter. En, en even heel kort teruggrijpend op, zij ging na een week dood, was meervoudig gehandicapt. Nou. Ervaren jullie het dan als... tussen aanhalingstekens een zegen dat ze na een week is overleden? Of had je gewild dat haar best nog wel een langer leven gegund was geweest? Ook al was ze meervoudig gehandicapt. Hoe sta je daarin? Het, het, het verschil is, we hebben moeten kiezen uiteindelijk. Dus we hebben moeten kiezen voor leven of dood. En uh, het was een hele moeilijke beslissing. Maar uiteindelijk hebben we gekozen voor het laatste. Maak het niet te zwaar, hè? Nee, nee, ik zit je even aan te kijken en ja. ik probeer in te voelen... wat zoiets moet betekenen en wat dat dan... vervolgens in, in de rest van je leven uh, als, als, als klein bagageetje uh, voor je betekent ook. Nou, een grote impact, want, want het werk daarna... Uh, uh, was helemaal ten dienste ook van haar, voor een groot deel. Je denkt, een kind komt de wereld en nu... Ga ik uh, iets doen met het gegeven dat ze hier even geweest is? Want ik wil dat het leven ook zin en doel heeft gehad. Ondanks dat ze maar een week leefde. En dus kwamen we op een geweldig project dat vijf keer heeft gedraaid in Nederland. En ja, je moet misschien toch even, ook al heb je er al wat vaker iets over verteld. toch even heel kort. We gaan het straks natuurlijk ook over uh, de revue Ons Kent Ons ja, hebben. Zeker. Maar toch even heel kort vertellen wat het exact inhoudt. Um... Het waren twintig vrachtwagens, helemaal volgeladen met uh, uh, werelden, themawerelden, waterbedden, uh, bellenblaasmachines tot aan muziekjes, theater, alles erop en eraan. En dat reisde als een soort van André Rieu door ons land uh, in een hele grote tent, 1600 vierkante meter. En er was een restaurant bij, de Lekkernis. Elke wereld had ook zijn eigen naam, de Betropenis, de tropische wereld, de Bezetenis, de bevlogen is, uh, er werden massages uh, geboden, wat ook heel bijzonder was... omdat veel mensen uh, die aanraking bijna niet krijgen. Wel in de vorm van fysiotherapie, maar niet um, als zijnde van... ja, heerlijk eventjes aangeraakt worden en gemasseerd worden. Dus een totaalpakket van een dag uit uh, uh, binnen de omgeving waar je woonde. Het moet ook een financieel gezien heel moeilijk wel project geweest zijn... Want wat ik erover las, is dat er dan 30 gasten op een dag ja. terecht kunnen. Dus dat is heel weinig. Maar daar is bewust voor gekozen. Omdat over het algemeen men uh, rust wil hebben. Hè? Dus de, de dementerende ouderen die zijn gewend ja. aan een iets meer rustige omgeving. Maar ook de meervoudige gehandicapten. Dus dat is 30 gasten per dag. En een één-op-één begeleiding. En nog vrijwilligers erbij. Dus er konden maximaal 100 mensen in die tent per dag. Ja, dat was, dat was bijzonder... En je moet je ook voorstellen dat het voor heel veel mensen niet mogelijk is om uit te gaan. Voor veel ouders was dit, wat, was dit een zegening. In één keer was daar een tent waar je naar binnen toe kon... zonder dat je weggekeken werd door, door anderen. Wat vaak gebeurt nog steeds. Um, heel veel voorbeelden nog steeds van een kind uh, met ouders naar een restaurant... of een groep naar een restaurant. En dat dan een eigenaar zei van... wilt u alsjeblieft of achterin gaan zitten of weggaan? Want men kwelde of men had een, een, een vieze boek. Of, uh... En hier was men welkom. Kon gewoon, uh, je kon lol maken met zoon, dochter of zelfs vrouw. Want we hebben ook echtparen gehad. Waarvan man zei van, ik neem een vrouw nu mee naar binnen toe. En ik ga heerlijk lopen kroelen en snoezelen en doen. Dus dat, ja, één groot feest. Maar wel een heel duur feest. Want dat kostte gewoon een half miljoen om die tent elke keer daar neer te zetten. Wat nou. is de toekomst van de belevenis? Omdat je inderdaad meteen aangeeft, het is financieel best wel lastig. Uh, er kunnen maximaal 100 mensen per dag in die tent, waarvan 30, laten we zeggen, betalende gasten. Wat is de toekomst? Want jullie hebben een prijs gewonnen, maar nu hoe nu verder? En, en niet meer met mij in ieder geval. Mijn toekomst binnen de belevenis is gestopt dit jaar. Bij uh, januari ben ik uit dienst en ik, ik moet me ook gaan richten en ik wil me gaan richten op andere dingen. Um, wat ik begreep is dat de toekomst, uh, uh, ja, dat men wil streven naar een permanente locatie in ons land. En uh, ik, ik hoop heel erg dat, dat die plek er komt. Ik vind het eigenlijk wel een goed idee dat dan een dergelijk uitstapje wordt opgenomen in bijvoorbeeld zo'n uh, NS-dag uh, uitstapje. Hè, dus de, omdat het dan op één plek komt, wordt natuurlijk de bereikbaarheid ja. uh, wordt wat lastiger. Ja, dus dan vind ik eigenlijk dat, dat, dat er bijvoorbeeld een samenwerking op gang zou moeten kunnen komen met uh, vervoerders of zo. Ja, maar mensen moeten wel op een andere manier vervoerd worden. Heel veel ja. mensen uh, moeten ook liggend die kant op. Dus ik denk dat de voorwaarde is dat je daar in ieder geval een aantal nachten kan, kan blijven. Dat is sowieso iets wat, wat van belang is. Maar is dus de kans van slagen dat het op één plek inderdaad als uh, uitgaanslocatie uh, neergezet gaat worden... Ik denk dat hij uh, redelijk groot is. En ik weet niet onder welke vlag. Dat kan onder, onder de vlag van Kordaan zijn of, of onder de vlag van Sisa. In, uh... ik, ik... Maar het is maar net hoe groot je het doet. Snap je wat ik bedoel? Je kan een ballenbak uh, kan je neerzetten en kun je zeggen: Dit is onze belevenis. Je kunt ook zeggen: van binnen de landsgrenzen die wij hebben, maken we een land. Een klein land, goed, net zoals vroeger het land van ooit er was. En we zorgen voor een plek waar iedereen te gek uh, uit kan gaan. En die, die sprookjesachtig is, die, die elementen van Disney uh, in zich heeft. En dat je s'avonds uh, in één keer de lampjes in het bos aan ziet gaan. Ik en dat, dat, dat mijn, ja, nou, maar Ik schitteren. heb het land ooit getekend. En dat, of later late teken Laat door tekenen. John Rabu, de tekenaar van het land van ooit. Met een hele grote boom in het midden en geweldige doezelnissen als huisjes. En, uh... ja, je hebt het ons toegestuurd, je ziet er prachtig uit. Ja, ja. ja, nou, ja. Nou, goed, dat is, een, uh, dat, dat is een, een droom. Ik hoop dat hij er komt, maar vooralsnog ga je me richten op wat anders nu. Maar dus inderdaad niet in samenwerking met Barry Holtzlag, want jij bent daar niet meer werkzaam, je bent hier ergens anders op aan het richten. Barry, we gaan heel even terug um, in de tijd. En ik heb daar expres even mee gewacht... Want ik vond het een, een, een heel mooi fragment, vooral ook textueel. En het, is, het heeft een beetje met theater te maken. Wij gaan namelijk altijd op zoek in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... naar een fragment uitgezonden op de radio, precies op jouw geboortedag. Ja, dat ken ik nog. En dat hebben wij inderdaad uh, gevonden. Ja. Uh, dat, uh, dat ken ik nog. Dat fragment bedoel je, of weet je die geboortedag nog? Nee, dat fragment, nee, niet. 7 maart 1965, als ik het goed heb. Mm -hmm. Ben je geboren. En uh, ik weet helemaal niet of jij vroeger naar de radio luisterde. Maar het is een hoorspel getiteld Drie Meisjes op zolder. En ik heb daar even een klein kort stukje uitgeknipt. Vooral ook omdat het met theater te maken heeft. En omdat jij tegenwoordig natuurlijk uh, teksten schrijft. Je hebt uh, de revue Ons Kent Ons geschreven samen met Hans Dekker en geregisseerd. Ja. Dus ik vond dit eigenlijk wel heel mooi. We gaan terug in de tijd. Het is 7 maart 1965. Drie meisjes op zolder. Een vervolgerspel voor jeugd door Jaap Terhaar. Haar. Regie, Ad Leukner. Oh kind, ik zeg toch dat ik mijn portemonnee heb laten liggen? Ik heb geen geld. Oh, ik heb nog 15 cent in mijn zak zitten. Zit er al dagen, joh. Steeds vergeten het eruit te halen. Nou, en ik heb een kwartje... Ja, heb je nou helemaal niks? Nee. Ook niet los in je zak voel nou eens je. Ach, ook... nee. Ja. Een dubbeltje. Ja, precies, twee porties. Ja, maar we zijn met ons drieën. Nou, ik vraag hem gewoon of die twee porties over drie zakjes kan oh, verdelen. Dat kan je niet doen. Nee. nee, ik niet, maar hij wel. Ze bedoelt dat je dat niet kan vragen. Ja, oh, natuurlijk. best. Die patatman is heel aardig. Nou, en als hij het lastig vindt, dan zegt hij nee, nog niks verloren. Ja, dat is waar. Het is een aardige man. Altijd zo vrolijk, hè? En we hebben het toch veel vaker gekocht. Ja, dat wel, maar... Oh, kind, jij bent soms zo, zo, zo... Zo bangig. En, en zo van het benauwde. Oh, ik vind dat jij soms erg vrij bent. Ja, ja, dan kom je het verste mee. En daar hebben jullie toch ook je voordeel van, zou ik zeggen. Nou, uh, geef dat geld maar hier. Ik zal het wel regelen. Alsjeblieft. Drie zakjes voor twee kwartjes. Nou, nou beide klanten ik, zijn wij. Ik weet dat die man het heel leuk vindt. Jij altijd met je wedden. Ach, kom nou maar mee. ik krijg zin in patat. <lacht> Drie meisjes op zolder, het fragment van de geboortedag van onze gast Berry Holtzlag op 7 maart 1965. Wij herkenden natuurlijk meteen de stem van Paula Major, Pippi mm -hmm. Langhous. Ja. Uh, ik zei het meteen tegen jou aan het begin, zo van, nou hier is nog gewoon alle tijd voor. Zo'n exposé muziekje en voordat we beginnen. Dat is in de loop der jaren wel veranderd, hè? de snelheid op het gebied van theater en televisie en radio. Ja, als je het hebt over Ons kent ons, van, van man bij het rond, dat slotstukje wat we dan maken eh, elke keer... dan zitten we aan die minuut. En het was vroeger, dat begon met een minuut of drie. Van kijk maar hoe lang het ongeveer duurt. En dan krijg je elle lange scènes... die op een gegeven moment eh, behoorlijk in elkaar zakten ook. En dat is langzamerhand geworden tot die minuut. Laten we heel even naar het begin van jouw schrijverscarrière gaan. Want in de jaren negentig ben je begonnen met een opleidingsscenario schrijven. Ja. Uh, je, je, je wilde vanuit die zorg toch ietsje meer die creatieve kant in jezelf ook loslaten, lijkt wel. Is ja, er... jarenlang ook een uh, cabaretgroep gehad die over die zorg uh, schreef en ging. Dus een, een soort cabaretgroep op maat. En dan stoppen we met die zorg, want dan gaan we door naar het theater. Uh, geregisseerd en heel veel liedjes geschreven, dingetjes gedaan. En op een gegeven moment dacht ik van dat, dat televisie gebeurde, dat willen we ook wel. Uh, dat wil ik nu ook wel. Toen naar de mediaacademie, daar ontmoette ik Hans Dekker. En het leuke was dat Hans en ik altijd om elkaars grappen meest moesten lachen, de verhalen. Want die moest je ook in de, in de klas dan voorlezen. Terwijl er verder niemand lachte, dus we vonden elkaar daar. En uiteindelijk zijn we begonnen bij Kindernet. Daar schreven we stukjes voor Kino en Wendy. Nou, Wendy was dan de presentatrice van het programma. En Kino, de hond die Basie en Adriaan en iedereen aan elkaar kondigde. En al, al die tussenstukjes maakten wij. Ja, hoe, hoe lastig vond jij het om uh, je vaste baan bij de zorginstelling op te geven? En inderdaad, die sprong in het diepe te wagen. Want het is nogal een verschil. Het was niet mijn, uh, uh, mijn baan erbij. of, of het, het kwam niet voor elkaar in de plaats. Nee, hoe moet ik het nou zeggen? Het was een hobby. Dus ik werkte gewoon uh, vijf dagen in de week in die zorg. En de, de zaterdag en zondag stonden ten dienste... en nog steeds eigenlijk van ons kind ons. En ik heb het ook nooit gezien als werk. Ik heb het altijd gezien als een hele leuk, uh, uh, Ik noem het altijd cadeautje. En als Ottelien dat hoort, dan, uh, dan zegt ze van... Houd toch gewoon met je cadeautje. Ottelien is een van de actrices uit Hond. Ja, ja. ja. Otteline is um, uh, Kobe achter de kassa. En Otteline is de petty op de bank die een beetje raar praat. En... Nou, die vertolkt al twaalf jaar lang samen met Bert Waltherhuis en Elisa Beuge... de rolletjes binnen, binnen Ons Kent Ons. Man bij het hond is eigenlijk een spin-off van, van het Vlaamse programma. Ja. Uh, hebben ze daar ook Ons Kent Ons of heeft dat daar maar kort bestaan... en zijn jullie eigenlijk uh, heel succesvol kort bestaan, gebleken? Ja, uh, ze hadden daar een, een vorm, maar dat heette Van Eigens. Ook allemaal sketches in de camera gespeeld. Maar dan ging het voornamelijk over het gezinsleven. Uh, en dat hebben we langzamerhand uh, gemaakt tot een, een, een verhaal... wat veel meer inging op de actualiteit, wisselende typetjes. Uh. We hebben ook de inburgerende Turken gehad. Dus helemaal meegaan met de tijd en proberen te zorgen... dat, dat je sketches daarop aan uh, En ben jij dan uh, samen met Hans Dekker ook verantwoordelijk... Voor, voor alle types die bedacht worden? Of leveren de acteurs zelf mogelijke types aan... door ineens, ik noem maar wat, een accent te gaan nadoen... van, goh, dit kan ik ook nog... Of... Ik hoorde gisteren in de supermarkt dat en dat accent. Het is een heel leuk samenspel. Ja, we zoeken altijd naar uh, de, de types die het meest bij een, bij een sketch passen. Maar soms nemen die types als schrijver gewoon mee. Ik weet nog dat ik in Westgrafdijk woonde. En aan de overkant woonde een man. En het was, uh, uh, hij werd Jan Caballero genoemd. Omdat hij gewoon de hele dag met een Caballero in zijn, uh, in zijn mond zat. En die man die praat ook altijd zo... En langzamerhand is die stem ook uh, verworden tot de petty, de man op de bank, die altijd maar zo zit te, te zeuren en te zeiken op zijn Amsterdams. Dus die neem je dan mee. Maar soms ook, um, um, ik ga ze niet noemen, maar ook mensen uit je familie of. Uh, oh, ik vind het de... juist dat je die dan wel moet gaan noemen. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> ja. Nee, maar iedereen neemt er al iemand mee. En, maar herkennen um, die familieleden zichzelf niet... in die inspiratie die jij daarvoor gebruikt hebt? Um, ja, soms wel en soms weer niet. Ja, ik, ik weet het niet. Wat leg je van jezelf erin? Van mezelf? Ja. Nou, ik probeer altijd te beredeneren vanuit personen, snap je? Vanuit... vanuit Um, uh, kan ik dit geloven? Of um, um, bestaan deze mensen echt? Of kunnen die echt bestaan? En wat denken ze dan? Wat doen ze dan? Dus ik denk wel dat we in, in staat zijn... om met z'n allen echt in die huid te kruipen... ook op het moment dat je aan het schrijven bent... dat je even in uh, Kobe gaat hangen. Of even in Ja, lekker op zijn Utrecht z'n en... Je bent geboren in Utrecht. Ben je daar ook ja. getogen of niet? Nou, voor het grootste deel wel. Ja, dus, ja. dus, dus dat accent... dat. Uh... Utrecht dus ja, gewoon. Vianen. Ja. ja, ja. En hoe werk je dan samen? Want Hans die schrijft dus ook dingen. Uh, schrijven jullie dan samen aan één scène of, of maken jullie ieder apart verschillende scènes? Hoe werkt die samenwerking? Het begint altijd met bellen op zondagochtend. Van wat voor nieuws speelt er nu dan? En wat moeten we, wie moeten we nu uh, pakken? En wie leggen we op de, de balie van de OK, van de specialisten? Dat is vaak iemand die het nieuws heeft beheerst de afgelopen week. Johan Kruif, ik noem maar wat. Um, dus op het moment dat we de nieuwsitems allemaal weten... de actualiteit voor de komende week... dan zeggen we, jij maakt een patty en ik maak een gezin. En dan gaat het over en weer. En dan, dan zeuren we en, en zeiken we wat tegen elkaar aan. Want dat gebeurt ook heel vaak. En dan zeggen we wat wel leuk is en wat niet leuk is. En soms is dat een heel makkelijk proces. Dat gaat heel snel dan. En soms is dat ook... Dat je denkt, hoe kom ik die dag door? Gewoon, dan moet je vijf sketches maken. En de bargeer is om tien uur en om, om twee uur denk ik ik heb er nog niet één. En het kan net zo goed andersom gaan, dat je, dat je denkt, nou, binnen een uur heb ik alles al staan. Maar... En dat zijn dan sketches van een minuut. En dat is dan vijf dagen per week. En inmiddels is het ook echt ingedeeld, hè? dus op maandag de supermarkt, op dinsdag... Uh... Uh, de mensen op de bank in Purmerend. Quiz, Ik weet weet Precies wat ja, uh, de volgorde is. Ja, de superbuur. We hebben de quiz. We hebben op woensdag de petties, het bankstel dan. Dan op donderdag de snijzaal. En de specialisten, ja. En op vrijdag hebben we het gezinnetje. Ja. Uit, dat, uh, en dat zijn dan vijf keer uh, uh, sketches van een, een minuut. En dan komt ineens het idee bovendrijven. En dan gaan we het zo meteen, want het is kwart voor zeven hier op Radio 1 al. Ik ben in gesprek met Barry Holtslag, schrijver, medeschrijver van ook... De Revue, Ons Kent Ons, daar gaan we het zo meteen over hebben. Want hoe heftig is de uitdaging om te gaan van vijf keer een minuut per week... naar een avondvullend programma? Die is heerlijk. Ja, het is heel erg heftig ook. Maar het is al jarenlang een wens. Dat, dat roepen we al jarenlang, al twaalf jaar tegen elkaar van... oh, je moet er een keer wat mee. We moeten even iets meer doen dan alleen maar die minuut. En wat zou zij nog meer kunnen doen? Wat zou hij kunnen doen? En je kunt niet alles laten zien maar um, um, op tv, maar in het theater dus wel. Je kunt uitbouwen, je kunt even iets meer doen. En inmiddels waren er natuurlijk ook al heel veel meer types ontstaan... dan alleen maar die vijf avonden die we nu langs zien komen. Ja, ja we laten types voorbij komen die in de afgelopen jaren echt succesvol zijn geweest. En ik noemde al eventjes de inburgende Turken, omdat die in die tijd... Uh, uh, ja, redelijk actueel waren, een aantal jaren geleden. Dan was het helemaal in en iedereen moest maar gaan inburgeren. En uh, bewust bij, bij dat stel hebben we ervoor gekozen... om ja, toch wel de, de nare dingen van de Hollanders te laten zien... die zij zich aanleerden in die tijd. De nare dingen van de Hollanders. De nare dingen, ja. Yeah. Yeah. De mooie dingen, en niet alleen van de Hollanders, maar ook van de Fransozen. Dat is het, uh, het feest Drie Koningen. Ja, ik kom daar ineens even op. Want wat gebeurt er namelijk bij nachtvluchten Winterkost? Wij gaan inderdaad ook Winterkost proeven met jou, Berry Holtzlaag. En in dit geval is het een, uh, een serie van zes winterse toetjes. En voor dit speciale toetje zijn wij afgereisd... of althans afgereisd, dat klinkt wat overdreven als je er zelf woont... naar uh, Amsterdam... En daar zijn wij uh, terechtgekomen bij de Franse bakkerij Le Fournil de Sébastien. Uh, wat is namelijk het geval? Drie Koningen, er wordt natuurlijk in Nederland gevierd. Ik weet niet, hebben ze gisteren bij jou aangebeld, uh, Berry, om te komen zingen? Drie Koningen? En Ze kwamen voorbij, maar niet in mijn huis. Nee. Oh, nee. want? Je had uh, de deur gebarricadeerd. Nou, nee, ik was met andere dingen bezig. Uh, in Frankrijk wordt het natuurlijk uh, ook uh, gevierd op 6 januari. En um, daarbij gaan dan alle bakkers een traditionele driekoningenkoek maken. Waarin een klein porseleinen figuurtje verborgen zit. En de Franse klanten, zowel in Amsterdam als in Hilversum... die uh, bestellen dan voor de datum 6 januari honderden van die, uh, van die uh, drie koningen taarten. Ik zal het even in het Frans zeggen. Het staat erop op de doos. Het is de galette des rois. Mm. Koningskoek uh, of koningsgalette. Uh, dus er gaan er honderden de zoonbank over. En ook Nederlandse klanten vinden het blijkbaar lekker. Dus dat is wat wij in uh, onze winterkost gaan proeven. En ik waarschuw je alvast, je moet ook een punt geven. Je moet een punt geven? Ja, oké. Okay. want aan het einde van deze rit... Kijk, de doos gaat open. Hij ziet er heel mooi uit, want ze hebben er een kroontje op mm -hmm. gemaakt. Misschien kan jij hem even omschrijven, Barry? Het is een beetje een ronde koek. Hij lijkt gemaakt van uh, bladerdeeg. Er zit een gouden kroon overheen. De doos gaat nu verder open. Juist. Ja, en... Misschien moet het kroontje eraf tijdens het snijden. Ja. Oh, ja, ik weet het al. Het punt is dat wanneer jij dus inderdaad zo meteen... uit jouw puntje van deze cake of koek dat uh, figuurtje hebt... dan mag jij de rest van de dag deze kroon dragen. Oh, daar ben ik heel blij mee. Ja, ja. Ken, ja. Kende je dat ook, dat uh, ritueel, noem ik het maar even? Nee, ik kende het niet. Wij nee. deden dit in Brabant ook. Uh, dan kreeg ja, je een mee? toetje. En dan zat er een boon in. En wie de boon had, was de rest van de dag koning. En die mocht dus ook aan de andere kinderen en aan de ouders opdrachten geven. En daar diende je je ook aan te houden. Ik uh, begin nu met snijden. Eigenlijk vind ik dat jij dat moet snijden, Berry. Zal ik het doen? Ja, doe jij dat. Maar ik ben hier geloof ik niet zo handig in. Nou, dank je wel. Het is inderdaad volgens mij bladerdeeg... Ja. De geur die eruit opstijgt is onmiddellijk uh, ja, heel erg uh, de bakkerij. Op uh, zaterdagochtend, wanneer je heel vroeg thuiskomt. Na een nacht werken voor nachtvluchten op Radio 1 van Max. Ja. Kijk, ik heb een eerste puntje. Het ziet er mooi uit. Hij is gevuld met een bepaald spijs. Nou weet ik, ik denk amandelspijs. Gele amandelspijs? En als maar je, wel heel luchtig. En niet je, zo, zo okay. dik en klonterig. <laughs> dus dat is een goed teken, hè? Ja, ik ja, denk het wel. Okay. Alsjeblieft. Dank je wel. Kijk uit, want ik heb een implantaat. Dus uh, als je dat, dat, dat figuurtje tegenkomt, je moet heel voorzichtig zijn. Ze hebben zelfs geadviseerd om dus met het vorkje te eten. Nou, dat zakt er inderdaad heel makkelijk doorheen. Oh, mm. Ja. Wat heb je hem al gelijk? Nou, nee. <laughs> maar wel het spijs. Meteen even naar binnen gewerkt. En daarna een stukje bladerdeel. Oh. De spijs is een beetje. lijkt aangelinkt met een beetje rum. Dat is een goed teken, of niet? Een mm -hmm. gele room. Maar ik weet het niet. Echt waar? Dus, ja, dat maar het woord karnieren. aangelengd vind ik nooit zo goed klinken. Verrijkt met rum en gele room. Verrijkt met... Of vind je het ja. negatief dat hij aangelengd lijkt? Nee, helemaal niet. Ik vind het wel... Uh, ik vind hem erg lekker. Ja. Stel mm -hmm. dat je het een punt zou moeten geven, Barry. ja. Ik... Mm. Mm. ik vind die spijs heerlijk. Hij is anders... Ja. Hij is een beetje. Um, hij smaakt een beetje naar gedroom. Ja, maar ik vind hem dus minder uh, heftig, inderdaad. Vaak is dat zo, zo ontzettend um, ja, bijna aards. Dik. Spijs. Ja. Dik en, en, en heftig. En deze is uh, vind ik lekker luchtig van smaak en ook niet zo heel zoet. Met de vermoeden van wolkjes. <laughs> ik heb nog steeds geen punten gehoord, maar ik zat er ook doorheen te praten. En een cijfer van 1 tot 10? Ja. Um... Een 8. Ja, van mij een 8,5. Ja? Ja, absoluut. Oké. Okay. Ja. Mmm. Mm. Die ramboten is thuis wel heel lekker hoor. Ja, mm. ja. het is gewoon echt te lekker. Maar ook weer heupverrijkend. We moeten snel door. Een 8 van Berry Holtzlag... En een 8,5 van mij hier bij Nachtvluchten op Radio 1. Want we moeten door ik wil namelijk nog alles weten over de voorstelling. Mm -hmm. De titel. Uh, ik heb het daar met Barbara over gehad. Ons kent ons de revue of de revue ons kent ons. En Wie ons maakt kent de keuze de en, en op basis waarvan? Want ik, ik, ik ben iedere keer in de war welke volgorde ik moet hanteren. Ons kent ons de revue. Ja, we hadden de naam natuurlijk. Ons kent ons, zoals iedereen ons ook al, al kent jarenlang van Manbijtond. En daar hebben we de revue achter gezet. Ja. Heel simpel. Ja, de volgorde ben ik even uh, over uh, in de war. Ja. De revue, ons kent ons, of ons kent ons. Ons de kent revue. ons, de revue. Ja. Ja. Ja. Dus je vindt het een enorme uitdaging om aan een avondvullend programma te werken. Er was genoeg materiaal, maar hoe begin je dan met Hans te schrijven? En gaat, gaan dan dingen in overleg met acteurs via improvisaties? Of is het puur, dit is het script, zo gaan we het doen? Oh, dat script is redelijk leidend. Ja. Dat wil niet zeggen dat, dat we daar ons daaraan houden helemaal. We bieden genoeg ruimte voor de spelers om daarop op te schieten. En dat, doen ze ook, dat kunnen ze ook heel erg goed. En tegelijkertijd ook om, om met aanvullingen te komen. En we hebben heel veel scènes nu... die deels met vaste teksten tot stand zijn gekomen... maar ook met, ja, met improvisaties. We hebben een geweldige goochel-act door het gezin waarin uh, eigenlijk bijna alles geïmproviseerd is. en uh, We hebben een motorrijderscène zonder tekst... maar die, die voor een heel groot deel dus geïmproviseerd is. En het mooiste is dat al die types uh, langskomen van de afgelopen jaren... en dat er, nou, ik denk wel, honderd verkleedpartijen... in die hele voorstelling zitten. Dus Ottelien gaat van de petty naar uh, moeder van het gezin... tot aan Dooyen en, en Kobe en, en al die figuren komen langs. Ja, ik heb de voorstelling gezien. Ik uh, heb de première bijgewoond in Zaandam en ik moet je zeggen, het, het kwam op mij over als zijnde topsport. En ik dacht ergens gelezen te hebben in een recensie dat een man naast de recensent had gezegd, goh, waarom komen er maar ongeveer vier mensen applaus halen? Ik heb toch ongeveer twintig uh, hebben we keer spelers gehad. Ja, langs ja, zien ja, komen. Ja, ja, ja. Ja, en die begreep dat helemaal niet dat dat. Nee, vier... die kent het hele fenomeen, uh, ontkent ons niet en man bij het hond ook niet. Dus dat was geen televisie kijken En die man die had een hele avond gezeten. En die zei van nou, waar blijft de rest? Maar dus de, drie, of de vier acteurs. Herman Bolte, Ottenin Boeschoten, Elisa Beugen. Um, um, en Bert? Ja, en Bert natuurlijk. Bert Waldhuis. Die, die kwamen voorbij. En die, die spelen alle rollen. En uh, doen ook bijna alles zelf. Het is een, een voorstelling waarin iedereen eigenlijk zijn eigen ding doet... We staan er wel in de middelgrote en grote zalen van Nederland... maar we hebben niet de luxe dat we nou zeggen van... we hebben een kleedste of uh, we hebben iemand die de gien doet... of iemand die de decors even klaarzet. Nee, zelfs de decors hebben we zelf, uh, zelf gebouwd. En iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen uh, spullen. En hoe is het tot op heden in de pers op gereageerd? Want ze gingen dus in november in première... Vervolgens begon nog niet het toernooi. die begint namelijk volgende week... in ja. Amsterdam op de 13e in de Meervaart... en daarna twee dagen in het oude luxe, Luxor, of oude Luxe Theater in Rotterdam. Ja. Um, hoe is er in de pers naar aanleiding van de première op gereageerd? We hebben gelukkig een hele mooie recensie gehad in het Noord-Hollands Dagblad. En uh, daar zijn we heel erg trots op. Dat wil niet zeggen dat... Waren er ook wij... minder goede recensies die je dan nu even liever niet noemt? Nee, we hebben het geluk gehad dat we één goede recensie hebben gekregen. En andere recensies nog niet. Die zullen ongetwijfeld nog komen. En we wachten ze af. En ik, uh, wij zijn in ieder geval heel erg blij met die voorstelling. Uh, gelukkig mensen die staan en klappen en doen vrolijk mee en gaan, uh, gaan blij naar huis toe. En wat een recensist. Uh, Recensent. Recensent, ja. En voor een vind. Dat, is, dat was nu even leuk, maar vanaf nu hebben we gezegd... Gaat van het gaat om het Bahgaan. publiek. Ja. ja. En u kunt publiek worden. Dat zeg ik nu even tegen de luisteraars uh, hier op Radio 1 bij Nachtvluchten. Ik ben in gesprek met Barry... Um, ben ik ineens je achternaam kwijt? Wat raar. Hotslag. Onder ja. um, die koek. <laughs> ja, ik denk het. Ja, die rum die erin zat. Ja. Uh, u kunt publiek worden namelijk, want uh, Mojo die heeft ons uh, vijf setjes van twee kaarten ter beschikking gesteld. Om uh, de voorstelling bij te wonen. Maar dan moet u wel een van de vragen beantwoorden die wij voor u in petto hebben. Eigenlijk één vraag is het. Dat is de volgende. Maak dus kans op die twee kaarten voor een gezellig avondje uit. Beantwoord de volgende vraag. Een van de Ons kent ons actrices presenteerde gedurende vijf jaar in de vrijdagnacht een Radio 1 programma voor de VPRO. Met haar zus vormt zij nog steeds dit kolderieke duo. Wat is de naam van dat radioprogramma? U kunt kijken op onze site, dat is nachtvluchten.fm... en daar staat dan die uh, prijsvraag. Kunt u aanklikken en antwoord geven. U kunt ook schrijven dat adres is postbus 518... 1200, Alpha Mike in Hilversum. Dus hoe heette dat VPRO-programma... waar een van die actrices de presentatrice was... U kunt uw oplossing sturen naar nachtvluchten bij Omroep Max, Postbus 518-1200 Alpha Mike in Hilversum. En je kunt meedoen tot 17 januari en maakt dus kans op kaarten voor de voorstelling Ons Kent ons, de Revue. Of de Revue Ons Kent ons, ik blijf het. Het is www.onskentonsderevue.nl. Heel goed, dankjewel, Barry. Het is. Uh, oh. Het is anderhalf minuut voor zeven. We zijn alweer aan het einde van onze aflevering gekomen. Dat gaat snel, hè? Ja. Ik heb hier een... Maar we kunnen zo nog door met de drie koningenkoek. Wat dacht je daarvan? Heerlijk. Ik heb hier een doosje vol goede voornemens. Dat is heel mooi uit handgeschept papier. Dus om, ja, als we het dan over de zintuigen hebben... Je kunt het voelen, je kunt het zien. En ruiken weet ik niet. In dat doosje zitten een heleboel papieren rolletjes en een pincet. Dan nou, mm -hmm. mag jij, Barry Holtzlag, op goed geluk daar een rolletje uithalen. Op al die rolletjes staat een spreuk. In dit geval is het een goed voornemen. Ik weet niet of je die al geformuleerd had voor 2012. Ik ga in de tussentijd even afkondigen, want nachtvluchten is voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 7 januari. En ik was in het laatste uur in gesprek met tekstschrijver... en regisseur van de revue Ons Kent Ons... en voormalig directeur van De Belevenis, Barry Holtzlag... Volgende week ontvangt collega Frank van Dijl... Gerard-Jan Alderliefste, zanger van de band Alderliefste. Vragen en opmerkingen die kunt u aan ons kwijt via de site nachtvluchten.fm. En u vindt daar ook de links van onze gasten. En u vindt daar de beide prijsvragen, namelijk die van de Revue... en ook nog die van de Kliekjes-scheurkalender. De techniek was in handen van Tim Corbett, redactie en regie... Barbara Elbert, samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En zo meteen het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het laatste woord is aan Berry Holtzlag. Oh, nou, je dacht je bril ik, moet ik op? mijn uh, bril meenemen, maar ik kan hem niet lezen. Kun jij het lezen? Ideale hoop en verlangens koesteren en ernaar streven een beter mens te worden. Nou, klopt helemaal. En gelukkig worden komend jaar. Ja. Ga jij zeker doen. Ja, ga Dank ik doen. Dank je wel voor het gesprek. Dank je wel.